Uur. Dit is Caroline Barry met het NOS Journaal. De Armeense tieners Lily en Howick zijn terecht. Ze zijn gezond en wel door de politie gevonden in Wiegen. Daar waren ze vannacht volgens de politie weggelopen... uit het huis van hun grootouders om uitzetting te ontlopen. Staatssecretaris Harbers besloot vanmiddag dat Hovik en Lily... toch in Nederland mogen blijven... omdat hun veiligheid niet meer gewaarborgd kon worden. Volgens de advocaat van de kinderen is hun opa nu bij ze. De twee laten weten ontzettend blij te zijn... Hun familie zegt dat rust nu het belangrijkste is. De politie spreekt met de kinderen om erachter te komen... of er strafbare dingen zijn gebeurd tijdens hun vermissing. Daarna worden Howick en Lily overgedragen aan hun voogd. Medewerkers van de Amerikaanse regering... hebben in het geheim gesproken met rebellengroeperingen in Venezuela. Volgens de New York Times werden er plannen besproken... om de regering van president Maduro omver te werpen... De krant sprak met Amerikaanse ambtenaren... en een voormalig leider van het Venezolaanse leger over de ontmoetingen. Het Witte Huis wil de berichten niet bevestigen tegenover de New York Times. Boven de Syrische provincie Idlib... worden de zwaarste bombardementen in een maand gemeld. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... zegt dat er zeker 870 bombardementsvluchten zijn uitgevoerd... door Syrische en Russische vliegtuigen. Idlib is het laatste bolwerk van de rebellen in Syrië. Er wonen 3 miljoen mensen... Het eerste en grootste eiland van de Markerwadden is vandaag in gebruik genomen. Minister van Nieuwenhuizen deed de officiële opening. Het nieuwe natuurgebied is daarmee opengesteld voor bezoekers. De Markerwadden zijn vijf aangelegde eilanden 9 kilometer boven Lelystad in het Markermeer. Het weer is op de meeste plaatsen bewolkt en aan de kust kan er wat lichte regen vallen, vannacht in het noorden ook soms nog neerslag. Morgen schijnt in het zuiden de zon geregeld. In het noorden zijn wat meer wolken en daar kan ook nog een enkele bui vallen. Het wordt 19 graden op de wadden tot 24 in het zuiden van het land. Na het weekend verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Than terrified, or compromised, or living in the midnight sun. I asked her honestly how she keeps the shimmer that was in her eye. Whoa. To keep the shimmer that was in her eye, or find the energy to live as free and never let a moment by. She said, "Be yourself. Just be yourself. 'Cause everybody's." Ja, dat je jezelf moet blijven. He? Zeker waar, zeker waar, altijd. De zand van de haven, zindelijk. De zand van de haven, the euro breakdown. Jongens, we zijn er weer. Heerlijk, heerlijk. En ik mag, ik mag ook wel zeggen dat de. De hele ploeg compleet is. Oh, wat een uniek wow. moment dit is. Hè, dit wel uh, way back. Wat ja. is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? hele ploeg is compleet. Wat is dit? Dit is een unicum. Ik heb gewoon de hele ploeg heb ik erbij. Uh... Wat een gezelligheid. Leuk ja. hè? Ik vind ja. het echt leuk. Ik heb er ook heel erg zin in. Ja, ja. Zeker. Dus na vijf weken afwezigheid. Het verbaast me dat je überhaupt nog terug moet komen. Nou ja, ik, ik, ik heb wel gezegd dat hij voor de weken dat, dat afwezig is geweest. dat hij wel uh, iedere week 20 euro moest betalen. En stom voor deed hij dat ook. Okay. Nou, ik ja, heb, ja. heb gecashed maar Mag betaal. je nog een half jaar weg blijven? Broer. Per week. Ja, 20 hier, euro. Die verdien ik wel. Ja, nou, dat is wel, wel lekker te verdienen. Hey, uh, baby in de, de weeën. Uh, Extra ja, geld ja. is altijd goed. Ja, ja, ja. Even ja. vanity. Vanity was er, was er. Heel veel momenten was er wel. Ja. Vorige week met het tweetje voor de uitzending en vandaag. Ja, even was heel gezellig. Ja. Ja. Relaxed. Even take it easy. Heerlijk, heerlijk. Jongens, we hebben een gevuld programma. Want we hebben onder andere nieuws voor jullie... onder betreffende Hardwell uh, ja, heeft aangegeven... dat hij uh, voor onbeperkte tijd even, uh, even terug, uh, terugtreedt. En uh, ja, helaas uh, weer iemand verloren. Uh, en Charles Gambino heeft een uh, speciale verrassing... voor de mensen die een uh, ticket hebben gekocht. Wat dat precies is, dat ga ik jullie straks natuurlijk nog meer vertellen. Maar we gaan eerst even door naar een nieuwe plaat. Dat is uh, van uh, Delilah Montagu en Black Coffee. En David Guetta en dat is Drive. Daar gaan we nu naartoe. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. I can't go We horen de nieuwe Drive. Delilah Montagu. En David Guetta en Black Coffee. Zwarte koffie. Lekker toch? Neem op nou, de het is, ik neem het wel een originele naam. Koffie is sowieso zwart, toch? La, ja, tenzij ja. dat je er melk oh, in doet. Zeker, hoor. Dus, jongens, ik wil dus even eerst van jullie horen... omdat ik jullie zo gemist heb. Hoe is jullie weekend geweest? En wie er mag beginnen, vecht dat lekker uit. <lacht> Quinten. Oh, nou, ik hoor, neem het op me. Ik zal je vertellen, Mike. Vertel. Ik heb iets heel unieks gedaan voor mijn, mijn wezen Jij ja, hebt je ingezet voor de mensheid. Ik heb me ingezet <laughs> voor de mensheid. Door die bakkertlijn helemaal door de muur heen te rammen. En dat is goed gelukt. Want ik was uh, ongeveer om vier uur op kantoor. Was ik al begonnen met Kilja-shortjes met collega's van me. Oh, begon ook. Ja, en uh, het, het feest eindigde ja. uh, om uh, half vijf s'nachts. Half? Vijf, s nachts. En uh, ik kon bijna niet meer lopen. Nee. Nou, hartstikke goed. Ik ben wat wat is er goed. allemaal gebeurd op dat feest, hè? Ja, vertel dat dan weet ik niet even. meer. Oh. Het is gewoon... Nou. Het, zo, maar ik weet dat ik daar kwam. En ik weet dat ik wakker werd. Klinkt de baco zo? Klinkt nog, nog iets harder. En dan hoor je misschien nog een lang persoon in de achtergrond... die heel hard aan het schreeuwen is. Ah. Ah. <lacht> <lacht> <Oeh>. Oké. <Okay. lacht> ja. <lacht> nee, dat was... Uh, mijn weekend uh, tot dusver. Lekker, lekker. Hartstikke ja, goed. Ja, dat is toch. Lekker. Patrick, jongen, je bent er weer. Ja. Vijf weken afwezig. Heerlijk. Je hebt genoeg te vertellen. Nou, nou ik ben 120 nee, euro rijker. <laughs> Heerlijk. Nou, je hebt wel leuk nieuws, trouwens. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb, <laughs> ik heb weer een vriendin. ja. Yeah! Date met Geurt, hoeft niet meer jongens. Nee, zeker niet. Maar, valt hartstikke nog... blij en hartstikke gelukkig. Er valt nog wel wat, uh, wel, wel, wel wat leuks daarover te vertellen. Nou. Nee, laat ik het zo, nee, ik wil nu, het wel. Maar uh, we hebben natuurlijk um, uh, daten oh. met Quinten hebben we gedaan. Oh, ja. En het is toch wel toevallig dat alle twee oh, kandidaten oh, ja. uiteindelijk met een andere man er vandoor zijn gegaan. Dus dan ben ik benieuwd. Of ja. we dit keer andere kandidaten moeten gaan regelen. Want ik wil best nog wel voor het einde van het jaar nog wel wat voor je regelen, jongen. We zetten het gewoon nog een keer op. Ja, dan krijgen we dat we wat cyberbullying we, weer. zullen we dan met een open mind erin gaan? Zodat dus we mannen en vrouwen voor je regelen? Laten we het niet doen, Mike. Dus dat je een drink, oh, je krijgt of een drinkmaatje, of je krijgt een vriendin? Of een man. Ja, hmm. dat is het enige wat ik... Dat hoor ja, ja, ja. ik. Uh, laten ik we het niet denk. doen. Patrick, jij bent hartstikke gelukkig, dus helemaal ja. in de liefde. Ik ben in mijn love. In de love, yeah. niet in je mijn blur. in mijn blood. Lekker. Oké, lekker. Ja. Doen we ooit wat anders nee. hier. Laten we die jongens mij lullen. hoe was <laughs> jouw weekend? Eh, want ik heb, jij, jij, kwam, jij, jij, jij ging voor een, voor een smoothie, maar je kwam met een hele tas kom je binnen. Kom, ja, hou kom je binnen wandelen. Ja, Maar vrouw zijn is niet altijd even leuk. Kan ik me voorstellen. Uh, maar één keer per maand sowieso niet. En uh, ik heb eigenlijk een heel saai weekend. Ik was gisteren om half acht in slaap gevallen... en ik werd om elf uur wakker. Elf uur wakker? Ja. Nou, <laughs> lekker, als je het nodig hebt. Uh, Oké. Okay. Dat... Dus uh, ik heb echt alleen maar geslapen vandaag... en daarna... Uh... Gewoon heel chill, rustig aangedaan. Is de, de, de jongen die je hebt met WCD daten... waar je in een schorrelpop bent geweest... als ik me niet vergis. Schorrelpop? Of Ik even Schorrelhop. Maar is dat nou nog wat geworden? Uh, ga, gaat dat verder? Uh, uh, nee. Oh. Het was best wel een saaie sok eigenlijk. Ah, een saaie sok. Toen Terwijl... hadden je nog best wel potentie in Ja, Ik ja. zag er wel potentie in, maar... Hij zag er wel ook uit, geworden. maar verder was het Wat is er niet. gebeurd? Is hij met zijn <laughs> langs langsgekomen? <laughs> dat kan, hè? Kan. Nou, dat had ik nog interessanter gevonden. Nee, ja, ik weet niet. Niet. Het klikte gewoon niet helemaal. Dat kan, dat kan. Ja. ja bij mij klikte het ook niet totdat ik mijn gordel vond. Klik. <lacht> oh. Kapadum. Rode kaart. Ja, die is echt, hij is echt heel slecht. Uh, ja. Dus echt, nog een ja. keer. Ja, heel slecht. Oh, ja. Nee, maar dat, dat is dus niet helemaal, helemaal geworden wat, uh, wat je ervan had uh, verwacht. Uh. Nee. Dus we gaan weer verder. Ja, dat kan, dat kan. Nou ja, luister, er uh, zijn meer mannen dan kerken, dus... Uh, Als... Meer water in de vis. Ja, precies. Dat dus. Ja. <lacht> <laughs> Wat een onzin is dat, dit, dit zijn Dit zijn zulke diepgaande gesprekken. Wat een onzin. Oh. Lekker. Hey, uh, wij gaan uh, in de tussentijd uh, verder, want we hebben straks natuurlijk... Uh, onder andere uh, het nieuws van uh, Mac Miller uh, is helaas uh, gaan hemelen. We hebben ook Hardwell uh, die ermee uh, ja, gaat stoppen voor onbepaalde tijd. Dat gaan we straks nog even met jullie allemaal bespreken. En uh, ja, je moet het maar weten voor de tweede uur. Ik heb eindelijk drie, gewoon drie sterke <lacht> kandidaten weer... Dus we gaan het allemaal meemaken. Eerst straks natuurlijk het nieuws. Daarna gaan we natuurlijk om half acht gaan we de Euro Breakdown doornemen. Maar we gaan eerst weer eens even lekker naar, de, naar dat plaatje toe... waar we eigenlijk altijd wel een beetje een, een toontje onder zetten. En uh, ja, ultimate disclosure. Ik hoef denk ik niks meer te zeggen. Lekker relaxed, lekker genieten. Jongens, het is grijs, het is bewolkt. De zomer is officieel denk ik wel voorbij. Ja. Nee! Ja, ja, Nee. maar deze plaat haalt ons nog even terug. Terug naar de lounge setjes, terug naar de corona's. Desperados, oh. Baco treintjes, ja, ja. We are electric, en eh, uh, ach, ik ga er niet veel meer over zeggen jongens, geniet er nog even van. ABD, ABD, ABD, ABD, ABD, ABD, ABD, ABD,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 Europese hit, Dit is de Euro Breakdown. Ja, zeker wel, zeker wel. Je hoorde net uh, onder andere... Ultimatum Disclosure... en Fatuma, Fatuma, Fatuma, hmm. En natuurlijk ook uh, daarna... Ariana Grande. No tears left to cry. En nu we het toch over Ariana Grande hebben... we wow. hebben al uh, aangegeven dat we een tweetal nieuwtjes sowieso voor jullie klaar hebben staan. Um, en dat is uh, onder andere, ja, dat Mac Miller is, uh, ja, helaas, daar moeten we afscheid van nemen. Er zijn er wel, een, uh, toch wel een aantal rappers die, die toch wel uh, vertrekken. Ja, ja, ik, uh, ik heb het er ook wel ja. moeilijk mee. Ik vind, uh, ik vond Mac Miller een hele goede artiest. Misschien nou, ja, wel, uh, ik vond het sowieso uh, kut uh, een paar maanden terug van uh, XXX Tentation. Maar dit, ja, ik weet niet, dit, dit uh, iets, iets dieper, ik weet niet. Ah, het volgt het volgt, het volgt elkaar heel snel op. Even om dan met jullie even bij te praten. Vrijdag 7 september is de Amerikaanse rapper Mac Miller op 26-jarige leeftijd overleden. En de oorzaak is dus vermoedelijk een overdosis. Mac Miller werd op vrijdagmiddag gevonden in zijn huis in San Fernando Valley in California. Dat schrijft dus TMZ, de Amerikaanse hitparade. En volgens hulpdiensten was Mac Miller op dat moment al overleden. De familie van Mac Miller heeft dat nieuws ook moeten bevestigen. En wat het stukje verslaving betreft overdosis, ja, hij heeft een verleden. Natuurlijk, uh, nadat de relatie met de zangeres Ariana Grande verbroken werd in mei, zou Miller uh, drank- en drugsproblemen ontwikkeld hebben. En Ariana Grande zelf zegt dat de relatie verbroken werd vanwege zijn drank- en drugsproblemen. Dat is ook al wel wat langer bekend, natuurlijk. Uh, in 2012 was Mac Miller verslaafd aan het hip-hop drankje Lean, uh, wat een medicijnencombinatie is van uh, prometazine en codeïne. En uh, ja, dat, dat is nogal heavy shit. Daar dat werd hij hoesdank. dus juist gelukkig van. Gewoon uh... hoesdank. Ja. Klopt. Hoe staat um, met Codine? Ja, hij heeft uh, in iedere uh, interviews heeft gezegd, toen het ook al natuurlijk al bekend was, heeft gezegd van, joh, weet je, daardoor werd ik juist vrolijk. Uh, te, en gelukkig, terwijl ik dat eigenlijk gewoon helemaal niet meer was. Um, ja, en als je gaat kijken naar de reacties eigenlijk van over de hele wereld, uh, hoor je onder andere reacties van: joh, dit doet pijn, man. He, rust in vrede. Uh, Meldens aan Kelly. Uh, Kelly was op zich ook heel erg geraakt daaronder, omdat uh, Mac Miller hem ook echt mee heeft genomen op het tweede toernooi. Um, en ja, dat en heeft hem ook geholpen met, met albums, advies gegeven. En hij was, uh, ja, dat, die was helemaal kapot. De heeft ook gereageerd. Die heeft gezegd, zo'n is nieuws, ik kan het gewoon niet geloven. Dus ja, het, het is jammer, maar het is helaas waar. Uh, Mac Miller is niet meer onder ons. En uh, we gaan uh, uiteraard in twee uur een plaatje van hem draaien. Uh, onder andere ook een, een tip van, uh, van Quinten. En um, ja, daarnaast hebben we, het is een beetje een, het, ondanks een gezellige uitzending is, hebben we een beetje vervelend nieuws alleen maar. Ja, het is een beetje een, uh, het is een, een grauwe dag, een grauwe ja. zaterdagavond. Ja. Dat ja, is want, uh, drie keer ruk. We, we hebben nog iets. Ja, we hebben uh, nog iets wat ik er even... Uh, en dat, uh, ja. ga, ga jij dat dus even bijpakken. Want uh, mensen zullen het ongetwijfeld al gehoord hebben. Maar ik wist uh, het niet. hard wel. Uh, ...heeft dus uh, vrijdag bekendgemaakt... Uh, ...dat hij dus de komende tijd geen optredens meer uh, zal geven. Hij zegt, uh, ik ben voor, uh, ja, um, voor een langere periode... Ga ik, ...dan stop ik er gewoon mee. Het is niet besloten of, of, of, hij dat, of dat definitief wordt. Maar uh, ja, om jullie ook wel even bij te praten. Uh, de Nederlander is uh, nu 30 jaar en heeft zich ook gerealiseerd... Dat er, uh, nog, ja, ...dat er nog veel meer is dat hij met zijn familie en vrienden wil doen. En dat ja, valt niet te combineren met de energie die het optreden vraagt. Uh, hij zegt dus ook, daarom heb ik besloten... ...mijn agenda voor onbepaalde tijd leeg te maken van doelstellingen... Interviews, deadlines, release dates, et cetera. Uh, ik heb altijd te maken gehad met de druk uh, die een toerschema met zich meebrengt. En ja, nu voelde dat al veel. Een, een oneindige achtbaanrit. Zo beschrijft hij dat... Uh op zijn Facebookpagina. En hard wel laat weten muziek altijd te zullen maken... en dat ook zeker niet los te laten. Hij geeft aan, ik ga nu even een tijdje mezelf zijn... Uh, al Robert, zoals hij er dan ook wel in het echte leven heeft, heet. Uh, de DJ heeft op 6 september nog een optreden gegeven op Ibiza. Dat is zijn laatste optreden geweest. En hij zal nog één keer op het podium verschijnen... op 18 oktober op, uh, ja, op ADE Amsterdam Dance Event. Dus ja, als jij uh, daarbij wil zijn, ga daar zeker naartoe... Uh, want ja, het is voorlopig even zijn laatste optreden. Misschien is het wel goed dat hij dit doet. Want ja. ik bedoel, met, het, met alles wat we hebben gehad met Avicii en zo. Ik bedoel, dan misschien ja. is dit wel toch een wake call geweest. Uh. Zeker, zeker. Dat is het zeker. En er wordt ook... Uh, er is een, uh, een jurylid volgens mij geweest van... Idols, ik ben heel even zijn naam even kwijt. Uh, maar die heeft ook aangegeven... Joh, dit, dit, dit is uh, de, de, niet uh, de, de laatste die nu gaat stoppen. Nee. Er gaan er gewoon veel meer komen. Nou ja, misschien uh, mee eens. Ja. Ik denk dat nou, ja... Nou, we hebben het net ook, trouwens in de cortina ook besproken. Dat, uh, dat, dat, dat, uh, in ieder geval, ze, zijn, ze gaan best wel lang door, natuurlijk, dj's. Uh, maar er wordt ook, er wordt ook uitgelegd, joh, het is best wel een eenzaam bestaan. Uh, ze, ze zijn eigenlijk best wel verantwoordelijk voor heel veel banen. Uh, dus als hun stoppen, dan houdt die baan van die mensen ook op. En Fennet ja. zei het eigenlijk ook al, ja, maar ja, je moet ook om jezelf denken. Terecht. Ja, dat is dus, wel ja. heel belangrijk. Ja, zeker, zeker. Dus ja, dat is even het, het, het, het wat vervelende nieuws. Maar kijk, weet je, we hebben nog steeds al zijn muziek hebben we erbij. Dus laten we dat uh, zeker niet uh, vergeten. En uh, het is, uh, in de tussentijd is het alweer uh, half acht. Zo. En dat betekent maar één ding. Dat betekent dat het tijd wordt uh, om uh, ons uh, lichtelijk te gaan voorbereiden... op het uh, doornemen van de lijst. We gaan eens dus even kijken wie waar is gebleven... en wat er nou allemaal precies gebeurd is uh, in uh, Muziekland.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 Yes, het moment is aangebroken. Het is half acht geweest. En dat betekent dat we gaan aftrappen bij de nummer 40. Op nummer 40 hebben we Be Yourself. Good luck hebben we daar staan. En op plek 39 natuurlijk nieuw binnengekomen: Drive featuring Delilah, Black Coffee en David Guetta. Op plek 38 hebben we Ultimatum. Ultimatum Edit: Disclosure. En No Tears Left to Cry van Ariana Grande vind je op plek 37. Op plek 36 is Bella Ciao, de Hugo Remix van El Professor. En plek 35 Losing It Fisher. vind je. Vind je daar. Plek 34 Secrets en plek 33 is Disney stripper van Purple Disco Machine. Plek 32 is Armin van Buren, bla bla bla, en happier op, van Marshmallow vind je op plek 31. Plek 30 hebben we Let Me Live featuring Henry en Mr. Easy. Gaan we nu naar luisteren? Komen ze straks natuurlijk weer bij jullie terug? En uh, we hebben nog genoeg voor jullie klaarstaan, dus blijf zeker luisteren. Dus uh, ik zou zeggen, laat mij leven. Make it worse. Deleting pictures. Make some difference. Remember, say a thousand words, and I'll keep on listening. I put you on slow. Oh, yeah. yeah, I don't know what to say. Een zonderling. No good for me. Lekker hoor. Blijf lekker Lekker. Lekker plaatje. Dan te bedenken dat ik uh, je had. Um, God, hoe heet die plaat daar nou van hem? Met helemaal kwijt. Oh. Van, uh, Hij had. Uh, Don Diablo had met Busy. Had, heeft hij ooit een keer een nummer gemaakt? Uh, This Way, volgens mij. This Way. Up. En dat is de eerste, eerste plaat die ik ooit van hem heb gehoord. Oké. Okay. Zo'n fijne plaat. En dat is ook weer tien jaar geleden. Dus Don Diablo draait natuurlijk ook wel een hele tijd mee. in het. Uh, ik, lees, ik lees het hier ook staan 2008 en ik denk al oh, vijf jaar terug. Nee, volgens mij nee. is het langer geleden. Want... Ja, dat, tien jaar. Minimaal. Uh, ja, het is inderdaad uh, way back, way back. Nee, maar uh, dat, dat dus. Uh, ja Don Diablo. Uh, had jij nog wat kunnen vinden, Quinten? Uh, Quinten is nog even aan het zoeken Ja, geweest, ik heb wel... Uh... Nog even. Nou ja, iedereen uh, kent de, de belmer is wel. Zeker, zeker. En uh, daar komen in uh, oktober tijdens uh, Amsterdam Dance Event komen daar, uh, gewoon drie feestjes uh, te staan. Serieus. Ja, ze gaan de, de tent opengooien voor, uh, voor uh, de <coughs> aankomende feestjes die ik ga opnoemen. Vertel. Op donderdag 18 oktober vindt het eerste feest plaats... waarbij de Amerikaanse DJs Seth Troxler en Honey Dijon de hoofdact zijn. De dag daarna draaien DJ's van labels als Electric Deluxe en Dystopian. Uh, de laatste avond, zaterdag 20 oktober, staat in het teken van dj Nina Kravitz. Oh. Organisator Audio Obscura geeft tijdens ADE ook feesten in onder meer het Scheepsvaartmuseum en in de Amstelpassage van Centraal Station. <laughs> Oké. Okay. Dus. Vet. Bijzonder. Ja. De Bijlmerbaars was een gevangenis en huis van bewaring van 1978 tot 2016. Na sluiting deed het gebouw ook dienst als asielzoekersopvang. Ja. Ja, de Bijlmer de kennen we allemaal ja. wel... Uh... Ik uh, ben benieuwd uh, hoe dat wil is. Je niet, uh, wil je niet gevonden worden na het verhalen, volgens mij? Uh. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Als ik AT5 mag geloven, dat is een nieuw nieuwszender van Amsterdam. Ja. Hartstikke gezellig daar. Hartstikke leuk. Kom alsjeblieft, hierheen. Alles ja, is allemaal, Kom hier allemaal wonen. Nou ja, straks heb ik nog wel wat meer leuke hits voor je. Ja, Charles maar... de Childish Gambino ja, moeten we er straks ook nog heel even bij pakken. Want uh, die heeft een, uh, een speciale verrassing uh, voor de mensen die dus uh, ja, ticket, uh, tickets gekocht hebben voor, uh, voor, zijn, uh, voor zijn concert. dat was feesten, concert, ik weet niet of het concert. Dat, dat is even iets dat wil ik gelijk even bespreek maken. Want dat is iets dat daar ik al een hele tijd mee. Al jaren. Waarmee? Uh, in sommige gevallen noem je, het een, noem je het een concert, noem je het een feest. Maar is het bijvoorbeeld van Childish Gambino... is het dan ook een concert? Ja. Wel? Ja, nee? ik, nou ja ik zie het als concert... als er, één, als er voornamelijk ja. één artiest gaat optreden. En ja. bij een feest... Ja. zie ik het meer... en ook dan is het heel anders. Dan is het meer dansen. Denk ik, tot, en bij een concert ja. ga je daar... wauw, wat vet. Ah, filmen. Ah. Ja, ik, ik heb het altijd een <laughs> beetje... Bij, bij, bij feestjes toch ook? Ik heb daar gewoon altijd, uh, altijd een, een, een beetje een twijfel over gesteld. Sta je bij een feest, sta je, ik sta niks meer van <laughs> nee, Zoveel drugs, okay. ah. Weet je wat? <laughs> Misschien ik heb, ik, heb een, ik heb een nummer dat slaat compleet op jou. Oh. En dat, uh, <laughs> dat nummer dat uh, past ook wel bij hetgene wat ik je straks ga voorschrijven. Dat is gewoon therapie. Uh, Armen of muren weten we aan. Nee. I can't cause my feet won't let me. And I can't love, cause my heart won't let go.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 You look like therapy. Exactly what I mean. You the alive, when the The perfect remedy to is <laughs> hurt. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Arme van buren. Verdorie. Hoe kun je zo zijn? Hoest er weer gewoon iemand doorheen. Hé, hey, doe dat nou? echt waar. Dan proberen we hier een kwalitatief goed programma te leveren. En nee, dan ga je en dat dan er doorheen hoesten. in de hoek. Ik ben wel blij dat jij dit een kwalitatief goed programma. Hebt. <lacht> sluit je even tempo hoor, ik ben er klaar mee. dit ga, gaat niet meer werken maar... <lacht> Oh mijn god. Je ik ben er wel... eentje in een microfoon te blaffen. Ik, ik ben echt oprecht echt heel blij dat jij het zo noemt. <lacht> niet ben, ben ik in ieder geval de <lacht> enige. Niet, niet, niet dat wij er anders over denken hoor, dat, dat valt allemaal bij mee. Wij vinden het ook een kwalitatief perfect programma. Ja. Ja, niet fokken me. Vanity, wat ben je rood? Ja, Vanity <lacht> heeft uh... <lacht> Oh, dat ja, gaat is er een de eentje dood de... aan het gaan. <lacht> Zuurstof. Ja? Vergeet niet is de adem inderdaad. Neus in, neus in, mond uit. <lacht> Neus in, mond uit. Jongens, kijk gauw op de webcam, Rustig want aan. dit moet je zien. Oh mijn god. Weet je wat, terwijl Fanity nog aan die gaat aan het gas, denk ik. Ja. Aan de lucht. Weet je wat, wij gaan het wij gaan anders doen. Ja, Fanity nog natranend hier Echt ook in tranen. de studio. Op de tolweg Tina, we zijn er klaar voor jongens. De nummer 30, we gaan nou beginnen. Let Me Live, Anne-Marie en Mr. Easy vind je op plek 30 samen met Rudy Mantel. En op plek 29, Axis, CMC. Op plek 28, No Good, Zonderling, Don Diablo. En op plek 27 hoorde je natuurlijk net Therapy Armin van Buren. The Way I Love You, featuring Simo Frankel en Dan Dante Kleinen. Pintje op 26. En plek 25 is Woke Up in Bangkok. Deep End. No-brainer DJ Khaled staat op plek 24. En op plek 23 hebben we I Could Be Wrong. Lucas en Steve. Dark Water. Dark Side. Helen Walker. Goedemorgen. Ja. Gaat het goed, Mike. We gaan gewoon. Plek 22. En plek 21 is One Kiss Dua Lipa. De voormalige nummer 1 van de Euro Breakdown. samen met Kelvin Harris. Is toch wel een aantal plaatsen gezakt. En op plek 20 gaan we naar een plaatje draaien van denk ik wel een van de ja, ja, favoriete dj's. En die heb ik via Robbie Brouwer ooit nog eens uh, leren kennen. En dat is W&W. Uh, ja, Heeft een van jullie hun ooit wel eens live gezien? Nee. Nee? Nee. Dat, ze, uh... ze hadden een plaat en dat heette Mainstage. En Robbie die is daar toen geweest. En ze hebben dat nummer gewoon letterlijk opnieuw helemaal gemixt. Afgemixt gewoon waar iedereen bij stond. Gewoon live. En dat, dat schijnt zo'n beleving, zo beleving te zijn geworden. Ik, ik heb dat op We Are Electric gehad. Omdat er was een Keel die had gewoon drie kasten om zich heen. En ja. toen ging die, ging die live, ging die gewoon muziek maken. Door allemaal kabeltjes, ik wat, te, te verleggen. En toen dat was het zo vet om te zien. Gaaf. Heel gaaf. Top jongens. Nou, we gaan lekker luisteren naar de nummer 20. Long Way Down en W&W en Darren Styles. We hebben straks natuurlijk Childish Gambino hebben we nog. Daar hebben we een lekker plaatje Een lekker, plaatje, een lekker nieuwtje over. Want als je een ticket hebt gekocht, heb je ook een heel leuk cadeautje daarbij. Komen we straks natuurlijk op terug. Maar eerst W&W, Long Way Down. Lekker, ik zei het toch, de nummer 20 deze week. W&W &W, Darren Styles' Long Way Down. Zeker een platen die wij wel weer wat vaker gaan horen. Hopelijk natuurlijk. Hé, hey, we hadden het er net natuurlijk over. We hebben spannend nieuws voor jullie. En dat is voor de mensen die een kaartje hebben gekocht voor Childish Gambino. Um, dit is wel eigenlijk heel origineel. Ik heb nog nooit zo'n cadeautje gezien. En het is niet geld, je krijgt geen auto's... maar dit is denk ik nog tien keer beter. Want uh, Charles Gambino stuurt niet eerder uitgebrachte nummers... naar de ticketkopers. Uh, Charles Gambino, uh, alias de acteur uh, en rapper Donald Glover... Uh, geeft fans uh, die kaartjes voor zijn concerten kopen... een speciaal cadeau. De bezoekers van zijn shows krijgen twee nog niet uitgebrachte nummers opgestuurd. En uh, deze nummers zijn nog niet af... maar het is dus belangrijk dat je ze kent om mee te kunnen doen... tijdens het concert en zo ook volledig te kunnen genieten. Aldus Glover... Um, en de rapper die uh, een hit scoorde met uh, This is America vraagt in zijn bericht, uh, in zijn bericht uh, aan de fans... Uh, de nummers uh, die uh, All Night en Algorithm heten uh, niet met andere mensen te gaan delen. Dit is echt alleen voor de mensen die naar de show komen. Hou dit binnen onze gemeenschap. Nou, ik zou dat echt fucking vet vinden. Ik vind het ook echt vet dat hij dat doet. Zeg nou voor dat Eminem in ieder geval dat zou hebben gedaan met kamikaze, weet je? Dat hij op een gegeven moment pam, hij dropt dat album kamikaze, maar... Voordat het komt, krijg je nog wel eerst even twee nummers door. Dus je als je tikt voor z'n Ja, wat ja, dat Eminem doet, is toch ook vet? Die gewoon, hey, jongens, hier is een album. Ja, yep. <laughs> nou, maar het komt zo. Wat ik wel jammer vind, en ik had het er met een collega over. Een collega die zegt dus eigenlijk, ja, ik baal er eigenlijk wel van. Want uh, Kamikaze, hij is natuurlijk, natuurlijk onlangs en nog in Nederland geweest. Hij heeft in het Gofferpark opgetreden. Hij nou. heeft natuurlijk niks van zijn nieuwe album laten luisteren. En de, echt de vette en de dikke grootte over de topshows, ja, die zijn alleen maar aan in Amerika. En die had ik ook heel graag hier gezien. Maar... Snap ik, snap ik. Maar... Ik bedoel, maar... als Eminem wordt op een dag wakker, loopt naar de supermarkt. En terwijl hij, wat ik, fruit aan het uitzoeken is, bedenkt hij... Oh, ik ga vandaag een album droppen. Ah, ja. Dat vind ik wel echt super vet ah, hij, om, om, ah, om te doen. Gewoon. Hij, hij is hier natuurlijk al langer mee bezig. He? Dat, ja, dat, dat speelt natuurlijk al een tijdje. Maar de hele muziekindustrie was even uh, verward. Uh. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Hij dropt in één keer een album. En ik heb, ik, heb al stuk, ik heb al nummers in ieder geval geluisterd van het album. Ja, die man alles en iedereen. Ja, hij heeft dus, er is dus ook weer een dish uitgekomen. hij heeft een van de YouTube-ster... Nee, dat is Machine Gun Kelly. Oh, Machine Gun Kelly heeft dat gedaan. Ik dacht dat Paul, Paul Logan was, uh, <laughs> nee. die is bekend van YouTube. Oh, dat weet ik niet, dat zou ongetwijfeld kunnen. Maar ik weet dat uh, Machine Gun Kelly... Die heeft, uh, een dish teruggemaakt, omdat... Uh -huh. Weet ik het wat. Ik heb geen idee. De machine de machine, de machine Kelly is ook degene die uh, met uh, Halsey ging. naar nou, dat G-Easy en Halsey uit elkaar waren. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dus het is allemaal een klein wereldje. Nou, prima. Hey, wij gaan het eerste uur gaan we afsluiten. We gaan straks door naar het uh, tweede uur. We gaan de tips gaan we onder andere beluisteren. Ik ben benieuwd wat we voor jullie klaar uh, hebben, hebben gezet. Allemaal. En uh, uiteraard uh, gaan we ook Je moet het maar weten, spelen. Het wordt hartstikke gezellig. Gaat Quint een keer van die grote troon gestoten worden. Makkie. Nee. We gaan het meemaken. We gaan het meemaken meemaken, een jongens. We laten jullie niet alleen. Hè? Ja, Patrick voelt de bruggetje al aankomen. Don't leave me alone, David Guetta, anne tot straks. I don't wanna like and we be honest. I know why you're sitting on my chest. I don't know what I do without your comfort. If you really go first, if you really left.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 ik heb het op TV, ik weet hoe het gaat. Even wanneer je angstig Even wanneer ik's goed Don't you ever leave me? Don't leave me alone. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Aether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.